7 uur in Monseree met het MS-journaal. Het Amerikaanse leger is klaar voor een aanval op Syrië. De Amerikaanse minister van Defensie Hekel heeft dat gezegd in een interview met de BBC. Volgens de Amerikaanse nieuwszenders NBC en CNN kan Amerika donderdag al met een raketaanval op Syrië beginnen. Het zou dan gaan om een beperkte militaire operatie van enkele dagen. Op die manier zou de VS-president Assad duidelijk willen maken dat hij geen chemische wapens moet gebruiken.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 Veteranen kunnen vanaf volgend jaar bij één loket terecht voor al hun vragen en problemen. Het Veteraneninstituut gaat een opdracht van Defensie zo'n meldpunt verzorgen. Nederland telt 130.000 veteranen onder wie indiergangers en militairen van missies naar Libanon, Bosnië of Afghanistan. Vijf procent heeft een posttraumatische stressstoornis en twee procent houdt langdurig problemen. Het is volgens het ministerie van Defensie van groot belang deze mensen zo snel mogelijk via één loket te helpen.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 Supermarkt Caden gaat onderzoeken hoe het mogelijk is dat er een levende kikker in hun verpakking terecht is gekomen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Er kan nevel of een misbank ontstaan. Koelt af tot minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar er zijn ook stapelwolken misschien dat de land inwaarts een in bui valt. Het wordt rond de 23 graden. Er waait een matige noordelijke wind. Donderdag en vrijdag ook zonnig en meest droog zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. De meeste files zijn nu wel opgelost. Uitzonderingen zijn de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar loopt het nog vast bij knooppunt Deil over 2 kilometer. Er is een kapotte auto gestrand. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 4 kilometer. En de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zalm. Tussen Rilland en knooppunt Markizaat 3 kilometer.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 gewoon meer mkbbrandstof.nl rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. De NTR. Brandstof Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een Vlaamse dichter die in zijn nieuwe bundel ons verlangen dicht. Hij smijt haar op het bed. Dat moet. De kooltraai moet uit. De rest ook. Een scheur is niet erg. Hij moet snel op haar huid gaan liggen. Zij is onderkoeld. Of dat wel iets voor mij is? Natuurlijk. Als het lukt met de poriën, dan is ze gered. Hier is Paul Bolguin. Uw presentator is Frank van der Linden. Paul, wij moeten dit verklaren. Leg uit. Wij moeten die begintekst verklaren. En daartoe kom ik naar jou toe en... ...grijp ik het papiertje dat jij naast je hebt neergelegd. Een rood papiertje is het. Toch? Waar komt het uit, dit papiertje? Ik weet niet, ik heb dat van de, bij het papier van de kinderen genomen. Het stekenpapier van de kinderen. tekenpapier van de kinderen. En ik heb er op de trein een paar dingen opgeschreven. Het staat bovenaan, structuur, bundel. Ja. De bundel heeft een structuur? Ja. Euh, een opzichtige structuur eigenlijk. Er zitten vijf delen in. Ja. Die allemaal dezelfde titel hebben. Namelijk onzekerheden. En dat is, ik weet het, dat is raar. Want waar, waarom... waarom is dat dan telkens dezelfde titel? Waarom heette de bundel zelf dan die onzekerheden? Um, en dan ook de titel. De bundel heet dan Ons Verlangen. En op de achterflap staat dan. Eigenlijk had de titel man en vrouw uh, moeten zijn. Maar ja. ik heb dat dan veranderd. Dus ja, uh, het is een soort. Het is allemaal op het einde veranderd. Ik heb er vier, vijf jaar aan gewerkt aan deze bundel. Ja. Um, en het plan was inderdaad om in het begin. Uh, over man en vrouw te hebben. Ik dacht van, laat, laat ik eens een thema kiezen en dan daarin mijn gang gaan. Over man, over vrouw, over man ja, en vrouw. Het lukte niet? Ja. Het lukte wel, maar ik, op een bepaald moment dacht ik van, het is, het is, het is te smal, ik, ja. ik wil meer doen. Het waren dat... structuur. Ja. Ja, ja. Ik kijk nog <laughs> even op dat velletje. Er staat dan... Uh... De, heet, de lijst die je nu bekijkt, dat is, ik vroeg deze middag aan een collega op het werk van... Uh, ze zei van je ja, een, een uur lang. Uh, waarover moet dat gaan? Ik vroeg haar van, wat, wat is voor jou het meest interessant? Wat wil jij weten van een dichter? Mm -hmm. En ze zei, ja, ik wil dan weten waar, die, waar jij je inspiratie haalt. Van waar het komt allemaal. Oh, en dat heb je allemaal alvast genoteerd. En ik heb op de trein zo'n paar dingen opgezomd. Omdat ja. ik meestal antwoord ik van, ik haal mijn inspiratie uit de taal. Even kijken, hier staat bijvoorbeeld 14, 14 met een kringetje erom. En er staat erachter twee regels. Zo, even, pak even gedicht. Doe jij dat ook even? Gedicht 14 daarbij. Dat kortste gedicht uit de ah, oké, oké, okay, okay, daarom. Ja, ja, ja. Doe hem eens. De meesten willen babbelen, maar ik wil liever gewoon aanschuiven. Ja, is ook ja. gebeurd. Is ook gebeurd zo even. En ik, ik, ik, ik pak nog één... en dan krijg je het echt van me terug op, oh Paul. Ik, want, ik eigen me het zomaar toe. Um, bureaucratie. 39. En ja. dan staat er ook nog bij Willem Elschot. Ja. Het komt uit het lijstje van waar haal ik mijn inspiratie. En soms zijn er literaire tijdschriften... Die een, uh, die een verzoek doen. Die iets vragen. Wil je een gedicht schrijven? En meestal is dat over een bepaald thema. En zo'n gedichten, ik maak die dan... Uh, en die komen uiteindelijk ook wel de goeie dan in zo'n bundel terecht. En men is me eens gevraagd, maak eens een gedicht over het thema bureaucratie. Doe die ook maar gelijk, 39, ja. ja. Collega's op een magnetisch dossier, he, heet de heerlijke titel. Ja. Ja. Collega's op een magnetisch dossier. De aberratie die als rilling over onze schouders danst... Ontsnapt, door broekspijpen geleid, rolt wegrent in ons gangenstelsel, wordt geïsoleerd, gewogen, vernederd, gekommaneukt, gekampt, teruggestuurd als afwijking. In het kostuum van een lange vraag, zacht en licht, ontvlambaar als vlies. Tja. En hoe zit het nou met meisjes zonder neus? Meisjes zonder neus? <laughs> Dat is een... Uh... Een van mijn zonen het heeft toen hij... Uh, acht jaar was vertelde en hij ze morgens, ik heb, een, ik heb een enge droom gehad. En het was voor ons helemaal nieuw, kinderen die dan begonnen te vertellen over hun droom. En waarover ging het? En hij zei, meisjes van acht zonder neus. En ik vond het zo mooi. <laughs> dat is iets wat je zelf niet kunt verzinnen. Ik heb dat opgeschreven, dacht van daar ga ik ooit iets mee doen. Ja. En ik heb zo op mijn computer een, een document staan waar ik al die losse dingen in bewaar. Is dat het uh, roemruchte afschuwelijk document? Ja, inderdaad. En, uh, Echt een allegaartje van uh, ja, dingen waar ik iets mee wil doen, of die misschien iets kunnen worden. Dat wordt er wordt in jouw omgeving over, over gemompeld, <laughs> Paul. Dat jij ja. dat daar weer wanhopig tegenover het document zit, af en toe. Af en toe, ja. Nee, het is al, ik noem het afschuwelijk, omdat als ik dat bekijk, dat er 90% van de dingen die hier staan, die. Op het moment dat ik ze lees, zeggen mij niks. Dat vind, vind ik afschuwelijk. Ja, maar je hebt het zelf af... dus opgeschreven. Ja, en dat verandert dus. Dat verandert en dat is het gekke daaraan. En soms lichten dan, dan dingen op van, kijk, daarmee kan ik nu weer iets doen. Ja. En, en ook ik, ik delete die afschuwelijke dingen niet, omdat ik weet ja, misschien binnen drie jaar dat dat, dat toch weer een Omt aanleiding is om, uh, om er iets mee te doen. Nou, ik zei al, we moeten veel verklaren en daarvoor hebben we nog 46 minuten en 48 seconden in Kunststof. Het dagelijks programma van de NTR op uh, Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Um, de luisteraars die kunnen twitteren als willen, hashtag Radio Kunststof en uh, een mailbericht via het gastenboek, www radiokunststof.nl Voor jou Paul, tegel, stel je voor... dat er nou eens een citaat van een andere dichter... een favoriete dichter van jou op zou moeten komen. Wat zou het citaat dan zomaar kunnen zijn? Oei, oei. Um, dus dan vraag je mij nu om uit het hoofd... er is een fragment uit een gedicht dat ik goed vind. Of, um, ik heb er een ja. um, Inkt die men morst in een bron. Inkt die men morst in een bron. Prachtig, met dat uitwaaierende zwart in dat water. Ja. En van wie is dat? Dat is van Dirk van Bastelaren. En het is niet toevallig dat ik daarop kom, omdat ik tijdens mijn studies heb ik daar een, een grote scriptie over geschreven, over vier gedichten van hem. Mm -hmm. En dat is een van die dingen, um, een van die regels uit die gedichten die ik toen bestudeerd heb. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Mm -hmm. En die, ja, ik vond het een, het is een enorm krachtig ja. beeld. En het, ja, het gaat misschien ook wel op voor coïncide. Het is interessant dat je Dirk van Bastelaren noemt, want um, het gewet mij dat uh, jij en hij nogal eens in één een adem. Uh, voorbij komen? Dat, dat uh, jullie bijvoorbeeld allebei dichters zouden zijn... die heel graag vanuit een overkoepelend thema aan het dicht te slaan? Um, ja, of dat dan voor beide van ons echt zo is, dat weet ik dan niet. Maar we worden vaak samen ja, genoemd. Ja. Ik denk dat het ermee te maken heeft. Ik was, toen ik twintig was, was, was hij 28, denk ik. En ik denk dat als jonge dichter... dat je opkijkt naar de, de generatie net voor, jij, voor, voor, voor jezelf. Um, plus, ja, ik ben daar toen... Ja, dat kwam op mijn pad en dat vond ik. Uh, ik heb er veel van geleerd. Ja. Dat vond poëzie die mij echt aansprak op dat moment ook. Laten wij eens een paar van jouw gedichten pakken om, om de, om de luisteraar een goede indruk te geven ja. van wat jij nou maakte. En, en een gedicht dat niet in deze bundel staat, als ik het wel heb, Biosfeer 2. Uh, waarschijnlijk doel je nu op, op een hele bundel die ja. daarover gaat. Ja. ja. Ik heb en, het een en, gedicht... Ook om... weer zo'n thema dus. Hè? En, en, en, en wat was ooit Biosfeer 2? Het was hmm. een, een... experiment in, in Amerika. In de woestijn. hebben ze een hele... koepel uh, gebouwd. En daarin wilden ze... de, de, de ecosystemen van de aarde nabootsen. Dat hebben ze ook gedaan... Op zich is het, is het, heeft dit iets aandoenlijks ook, want ze hebben daar een stuk woestijn, een, een stuk uh, savanne en dan een oerwoud, allemaal... Uh, een mini-wereld. Ja, mini ja, En ze hebben daar ook uh, dan mensen in opgesloten. bionauten heette die zo Ja. En ik was jong toen, dat, en dat kwam op tv ook en zo, dat was heel spannend. En het doel was, um, eh, als we dit kunnen op aarde, dan kan dit misschien later ook op andere planeten, bijvoorbeeld op Mars. En dat dat experiment is volledig. Er zijn twee uh, missies geweest, uh, maar uiteindelijk is dat volledig mislukt. Binnenin werd het echt een, een uh, was het problematisch om al die natuurlijke processen na te bootsen. Dat waren kakkerlakken, de dingen groeiden niet. Um er was ook uiteindelijk bleek dan een zuurstoftekort en ze zochten maar hoe komt dat toch? Moeten we meer bomen hebben of moet er meer water in? Maar dat had dan te maken met het beton waarin van het gebouw dat te veel zuurstof uit de, uit de lucht en de mensen was, die daar rondliepen en dat was het ook mooie. Wat er vooral problematisch was was die, die, die acht mensen opgesloten samen. Dat, dat dat, dat is helemaal... Uh, dat direct kregen ze een twee, twee groepjes die, die niet meer met elkaar spraken. En ja, menselijke spanningen. Compleet... Oké, okay, dat, dat, dat kom jij tegen. En, en, en wat doe jij daar dan mee als poëet? Zoals uh, in mijn vorige bundel heb ik dat gekoppeld... aan het beeld van een zwemparadijs. Um, dus die bundel speelt zich af in een soort... ook in kantoren, maar ook in een zwemparadijs... waar er iets gebeurt. Uh, Zo'n ding met glijbanen. Ja. En dat is ook een stolp, dat is ook een koepel. En die twee dingen heb ik een beetje in elkaar geschoven. Nou, zo, zo kan er dus bij toeval iets op je pad komen. Ja. En wat voor soort poëzie ontleen je daar dan aan? Hoe zou je die, die, die gedichten zelf kwalificeren? Moeilijke vraag. Um... Ik denk, zeker toen ik jong was, was ik daar misschien nog bewuster mee bezig. Dat, dat ik wou wegblijven van de typische poëzie. Ook al bestaat die misschien al jaren niet meer. Maar, of in mijn hoofd vooral. Hè, van Een poëzie die, die te veel aandacht, uh, aandacht besteedt aan, aan de klank. Klank is heel belangrijk voor mij, maar het is hmm. niet, niet het doel van de poëzie. Het is, het is een middel. Um, en ja, en waartoe is het dan een middel? Om iets te maken... Iets, ...iets te creëren. Het is, het is een kunstmatige constructie... Um, ...die... Um, <lacht> ...ja, die, die de lezer fascineert. Dat ja, vind ja, ik een goed gedicht. Dat is al best. Heel ja. makkelijk gezegd. Ja. ja, maar zou er ook maar één dichter zijn, Paul... ...die zou zeggen, ik, ik, ik probeer gedichten te maken... ...die de lezer niet fascineren. Ja, ja maar er zijn heel veel gedichten waar het bij, voor mij niet werkt. En ook bij andere mensen. Ja, maar je, je kunt dus... dus eigenlijk geen woorden vinden... en dan ben jij de poëet par excellence... Hè? geen woorden vinden voor dat... wat misschien wel een van de allerbelangrijkste dingen in je leven is. Nee, misschien niet. Om, om een echt de vinger erop te leggen. Want dit is het nu. Nee, nee, nee. Laten we dan je nog weer kan... eens een keer naar een ander gedicht kijken... om te zien of we het langs die ja. route kunnen verhelderen. Hè? Er, er, er, er is zomaar het beeld van zonlicht... dat door de luxaflex op kip curry valt... Ja, het komt uit het eerste gedicht uit de bundel. En, want dat, was, dat moet ik even vertellen. Ik had eerst nog een, ook nog een ander plan met die bundel. Ik wilde 45 gedichten, ik ben nu 45 jaar, en ik wil een gedicht per levensjaar. En, uh, dus daar ben ik ook aan begonnen, maar ook dat plan heb ik opgegeven. Maar het resultaat is wel dat er in deze bundel nog op bepaalde nummers... Uh, gedichten zitten of, of resten of echo's van, van dat plan. En dus dat eerste gedicht is een soort geboorte gedicht waar de navelstreng losgekoppeld wordt. Plus wilde ik... Als je vraagt waar het komt, dat je komt bij de Keep curry. Uh, het laatste gedicht had ik al. Dat was een heel oud gedicht dat ik bewaard had. Van, dat, is voor, dat zat al in de vorige bundel, maar ik heb het er dan toch uitgehaald. En Ik dacht, ik ga het houden voor een eindgedicht in een andere bundel. Dus dat laatste gedicht had ik. Ja, ik ben er nog. Ja, ben er nog. Laatste gedicht had ja. ik En ik wilde dan een soort um, omkering van de laatste gedicht... als eerste gedicht uh, nemen. Dus de omkering van het laatste gedicht... plus de geboorte. Daar ben ik dan uh, mee begonnen. En in het laatste gedicht gaat het over uh, dood en uh, arm. En in het eerste gedicht wilde ik, dan, wilde ik iets hebben over rijk. En daar zit een ganse stroof in. Misschien moet ik ze straks lezen. Ja, zeker. Ja. Uh, die een soort... Uh, waarin gezegd wordt, ja, ik ben rijk, hè, want er is zonlicht, dit is heel simpel. En ik had ook, het is ook allemaal per toeval, ik weet het niet meer precies, maar ook per toeval hoor, kwam ik met woorden met x's en, en q's en y's. En op een of andere manier is het toen in mijn hoofd geschoten dat dat dure letters waren, chique ja. uh, letters. En dus heb ik <laughs> eigenlijk een strofe gemaakt die daarmee te maken had. En zo ben ik ook op kik. En de Luxaflex gekomen. Ja, de, hij, hij klinkt heerlijk. We, we, we gaan daarnaar luisteren. En, en ik teken nog even aan dat het, dat het fantastisch is... om jou te horen zoeken naar hoe dat eerste gedicht... dan als een binnenste buiten getrokken past bij het laatste dat gedicht. Het heeft en... eigenlijk ook geen belang, denk nee, ik. En ik wou zeggen alsof er ook maar één lezer zal zijn... die dat uiteindelijk nee, dat, doorgrond. Dat heeft geen belang. Heeft geen belang. Uh, en, en zelfs uh, Paul Schepper weet het amper meer hoe het ook alweer zat. Het maar... heeft ook geen belang. Dat zijn allemaal... Zo is het gekomen. Ja. En dat gedicht, hoe luidt het? Loskoppeling. Eerst wat lucht. Al die namen. Niet vergeten de schaar in het dankwoord te zetten. Al die namen maken mij tipsy. Ik leef, ik ben rijk. Zonlicht glijdt hier door de Luxaflex, over de kipcurrysalade... De aanwezigen ruilen quotes en modekleuren. Ik rol mij door het moes, draai mij om in de felicitaties en word ro royaal gepaneerd in de katermijn van de dag. Omringd door all-rounders en handje klapspecialisten ben ik nooit meer alleen. Bedenkingen zijn voor later besmettingen ook. In de leniging van de reële noden leer ik soepel zijn. Ik zal dus wel iemand leren kennen... In vereniging na vereniging, ik ben gulzig en vrij en ik kan huilen. Ja, ik hoor eh, dat jij gewoon verliefd bent op een paar letters in dit gedicht. Hè. Ik rol mij, hoe was dat weer? Ik, ik, rol ik rol mij door het groezemoes. Groezem. moes. Weet je, het is de eerste keer dat ik het gedicht voorlees. Het is, uh, oh ja, ja, ik heb bundel is zo nieuw. Ik ben er. Ja, maar je savoureert die er. Ja, ik heb er natuurlijk, ja. Misschien door, door, door de radiostudio. Ik hoorde je het ook doen bij Omringd door Allrounders. Is dat? wat overdreven misschien? Ja, ja, ja je, je, je ging het even lekker aanzetten. Dat, misschien dat, moet ik dat uh, niet doen. Uh, ja, het is waar. Ik zal straks droger proberen te ja, ja Wanneer begon je aan de bundel Je zei een... Vier, vijf jaar geleden. Ja, ja. ja dus zo, zo lang. Ja, ik schrijf heel traag en heel weinig. En hoe, hoe, hoe is dan een begin? Wat is dan een begin van een bundel die zo veel tijd vergt? Um, zoals ik daarnet zei, ik, ik had een... Ik had al een paar gedichten, maar die, die liggen dan in de lade voor... die gebruik ik misschien, ik had een idee. Mm -hmm. En ja, die dingen stapelen zich op. En op een bepaald moment neem ik beslissing dan... nee, ik ga toch niet nog man- en vrouw gedichten doen. Uh... Ja, want dat was dus het voornemen, man-vrouw gedichten. Ja. Ik moet bekennen, ik, ik hoorde dat en ik dacht... nou, ja, in alle eerlijkheid, ik heb het origineel ermee gemaakt. Ja. <lacht> man-vrouw gedichten. Ja omdat er natuurlijk heel veel gedichten daar al over gaan. Waarom wou je dat aanvankelijk ik vond, ik vond man en vrouw een, een, een zo'n uh, ja, leuke titel. En ook, het is iets wat me fascineert, man en vrouw. En zeker man en vrouw, de androgynie. Dus het is iets wat... Door wat? Androgynie. Ando ja, ja, dat het dat, dat overlapt. Dat, ja. dat, dat je niet helemaal meer ja. weet wie dat is wat is. Ik in, als ik iemand op de trein zie waar je zo niet van weet. Is het een meisje of een jongen of een man of een vrouw. Dus, mm -hmm. Ik, ik blijf daarnaar. Ik vind dat, je, je wilt het dan weten op een of andere manier. Ben jij een, een, een masculine man? Ben je een feminine man? Hoe zou je ja, zelf... Iets daartussenin, denk ik. Ja. Wat, wat, is een, wat, is een, wat is een vrouwelijke kant van jou? Uh, misschien ja het esthetische. Maar dat is dus ook de vraag waarom, waarom zouden, zouden er geen mannen zijn die, zich, die, die esthet zijn. Iets uh -huh. wat mooi is, wat afgewerkt is. Ja, Daar hou ik wel van. Uh -huh. En in, in, in welk opzicht ben je gewoon een uh, helle motherfucker? Misschien, ik ben, ben competitief in spelletjes. <laughs> <laughs> Zoiets. Ja. Ja. Maar een ernstigere antwoord? Een ernstigere antwoord? Um, ja, misschien had, in het verlengde daarvan misschien ja, de, de, de best, het goed willen doen, de beste willen zijn. Een beetje ja. een handje de voorste. Je hebt natuurlijk ook dat... nog wel een aantal poëzieprijzen gewonnen. Dat, dat, je merkt, daar gaat het hartje van gloeien. Ja, dat het ja. Dat, dat uh, Dus Ik ben ook al twintig jaar bezig. En soms lijkt er van, die heeft al heel veel prijzen gewonnen. Maar dat, dat is ook niet het geval. Een belangrijke prijs. Ik ben daar heel blij mee. Ja. En, dat, zeker. En, en zou je dan dergelijke zaken in de vorm van gedichten willen onderzoeken? Was dat het aanvankelijke voornemen? Man, vrouw, dat moet zich verkennenderwijs door dat spectrum ja. geven? Ja, want dat is, ik schrijf nooit... Ik begin niet aan een bundeling, ik begin ook niet aan een gedicht... met het idee van, nu ga ik een gedicht daarover schrijven. Ik heb een aanleiding, ik heb iets... waarmee ik begin te werken. En het is tijdens het schrijven zelf dat er, dat er dingen gebeuren. En wat was dan het echte raadsel eigenlijk? Waardoor je dacht, ik wil, wil opnieuw kijken naar man en vrouw. Wat, wat was met name wat je niet snapte dan? Waar je op los wilde? Ik denk dat ik wil, wilde onderzoeken... Van, hoe komt het dat dat, dat, dat zo uh, fascinerend is... Dat je wilt weten, het is een man, het is een vrouw. Gewoon, dat, mm -hmm. wat ik daarnet vertelde over de trein, dat je iemand ziet. en um, Ja, dat is iets... Ja, dat je dus bijvoorbeeld een geslacht kan hebben, terwijl er, he, een mannelijk geslacht kan hebben, terwijl er eigenlijk een vrouw ja. in zit. En Het was vorige week, ik weet niet of dat hier ook, bij ons in, in, de, in de Belgische pers nog, het ging er ook over die, die, dat er echt mensen zijn die, die daartussen zitten. Mm -hmm. uh, zowel lichamelijk, als ze geboren worden, als, als mentaal, later... Al ja, ja, en mensen die daar dan happy mee kunnen zijn... en mensen die zeggen, u begrijpt toch wel... daar kan ik onmogelijk happy mee zijn. ja Die het anders willen, ja. Ja. Ik, ik heb me wel eens door Louis Gore laten vertellen... een, een, een, een man die als, als dokter uh, vrouwen ombouwt tot mannen en andersom. Een van de beste in de wereld. Dat um, wij voortdurend aan het psychologiseren zijn... en dat wij ook naar het lichaam kijken. ledematen en zo, geslachten. Maar dat het echte raadsel in onze hormonen schuilt? Ja, voor een deel, ja. Waarom zeg jij daar gelijk ja om? Um, ik ben een, ben een boek aan het lezen over... Want um, dat gaat te ver leiden, Over nee, intro introversie en ex extraversie. En daar gaat het ook op een bepaald moment daarover. Um, en ik heb het ook, denk ik, van die hormonen... stond ook in die artikels over die... die het de derde geslacht. Ja, dat als je maar een heel klein beetje meer testosteron aanmaakt dan je buurman... dat je drie keer zoveel zou willen vrijen. Ja. Dat is een minimale hoeveelheid van een bepaald stof. Maar het zijn niet alleen die hormonen. dat nee. is een deel, maar er zijn ook ja, andere... Nou ja, inderdaad, je psychologische factoren. Ja. Uh, het lichaam dat je meekrijgt. Dus die onwaarschijnlijk gecompenseerde interactie tussen al die factoren. Waardoor werd het uiteindelijk toch geen bundel over man en vrouw dan... als het zo fantastisch interessant is. Ja, de, de, er, misschien ook dat er andere dingen zich voordrongen... en zeggen van, ik, ik wilde bijvoorbeeld ook nog iets doen... Ja, pak het ik... papiertje maar, Paul. Ja. Ja, ja, ja, we kijken maar op. Ja, waar, waar staat het? Ja. Het was een soort... Ja. 17B, ja. Maar ik, weet het, ik weet het, ik wilde bijvoorbeeld iets doen over de, over de Dansende Fontein. Ik weet niet wel je dat kijkt. De Dansende Fontein, ja, nee. Dat is een, een herinnering uit mijn jeugd. Um, we, gingen, we gingen altijd op vakantie aan zee in de zomer... en daar was een soort familiepretpark, maar echt ja, eind jaren zeventig echt nog een familiepretpark. En daar was ook een gebouw waarin een show uh, was, een grote tribune. En dat, dat waren de dansende fonteinen. Ik vond dat als kind misschien het belangrijkste van mijn zomer. <laughs> dat, dus als, meestal gingen we één keer ja. per jaar daar toch naar dat familiepretpark. Daar waren ook dieren te zien en zo. En dat was zoiets magisch. En wat is het? Het zijn gewoon uh, fonteinen, waterstralen die op en neer en heen en weer bewegen met een paar kleurspots erop en muziek. Ja. En... Uh, ja, is, ik wilde daar iets, iets, iets mee doen, al lang hoor. Uh, dat dat stond ook in mijn afschuwelijk document. En, misschien... en we, Weet jij dan ook, Paul, afgezien van dat dat een interessant beeld is... wat, wat jij daarmee wil doen? Om, laten we zeggen, een gevoel van nostalgie oproepen? Of nee. wil je dat uh, een zinderend gedicht... Uh, wat, weet je dan wat je, waarom ja, ik... je dat beeld zoekt? Um, het, is, ik denk, dus het stond in die lijst en tegelijk... Wilde, en dat heb ik ook in mijn vorige bedoeling gedaan. Ik hou nogal van databases en grafieken. Dus ik kan er echt van genieten. Als je een Excel-tabel hebt gemaakt en je klikt op de knop... Mm. Maak een grafiek, dat mm. dat dan verschijnt. En ik, denk, die dingen, ik zag plots daar een overeenkomst in... tussen de, de fonteinen die verschijnen en, en een grafiek die verschijnt. Ja, ja dat die eruptieve, dat de, de, de omhooggaande ja, van de lijnen. Hè, zo, zijn. Ja. En, ik denk, toen ik die link legde, van ja, nu, ik ga dat proberen. Ik ga die twee dingen dan misschien door elkaar steken. Um, maar ook dan, dan begin ik daaraan te schrijven. En ik dacht, ja, dat wordt... Want ik, ik wist, ik heb nog, ik heb nog ik heb iets groters nodig in de bundel. Iets, iets wat meer aan elkaar hangt. Want het zijn heel veel losse gedichten. Ik wil ook zo, daar iets tussen zitten ja. van, van tien gedichten. En ik dacht, ja, bijna tien gedichten daarover alleen. Maar dan was ik daar weer mee bezig. En dan bleek ik van, nee, dat is, dat is, dat is, dat is te veel. Ik, okay. ik wil het nu horen ook. Ik wil het nu horen, De dansende fortuin. ja. Nu moet ik kiezen welke, want het, zijn er, het wordt uh, opgebouwd. Ja. Hoeveel zijn het uiteindelijk geworden dan niet? Een uh, stuk of... Drie die echt over de fonteinen gaan, maar dan verschijnt een heks. De heks migraine En die door een vals contact valt, valt de, de dansende fonteinen eigenlijk neer. Ik, uh, ik ga naar je luisteren. Ja. Ik ga twee lezen dan over de fontein. Het eerste beschrijft, dat is gebaseerd op puur mijn... En zo ben ik ook. Van als er iets begint, dan wil ik stil zijn. Zo dicht mogelijk, in de hoop alles te kunnen zien en verstaan. Het wordt donker, het lijkt wel een initiatief van de natuur. Onze pup pupillen passen zich aan. Nu niet op bepaalde ideeën komen. Sommigen komen in het donker op bepaalde ideeën terwijl het gaat beginnen. En de tweede? Voor mij komt de dynamische grafiek uit de grond. Veel breder gespreid dan verwacht. In bonte, imposante rijen groeien de drie-dimensionale kolommen. Onmisbare informatie uit het spectrum van blijdschap tot leed. Ik wil niet alleen zijn, je bent niet alleen. Alles uitschuivenbaar van 0 tot 100 procent. Uiteindelijk dus niet man en vrouw, maar wel het titel... Allerlei andere dingen. Ja. Ja, ons verlangen, toch ja. wel geleerd aan dat oorspronkelijke uh, thema. En, en zoals je zei, er, er zitten vijf hoofdstukken in... met dezelfde titel. Zes Het is, ja, is wel leuk om, om, om ook gewoon even te benoemen. Maar, dat staat hier recht. Onzekerheden 1, koppelteken 2. <lacht> dan is het volgende hoofdstuk... Is onzekerheden 3, koppelteken 11. En zo gaat dat. Zo gaan ja. we. Wa waarom on onzekerheden? Wat voor onzekerheden zijn het dan? Twee dingen... Het heeft het eerst met mezelf te maken. Vorig jaar uh, ben ik van werk veranderd. En ik heb ook weer gesolliciteerd, dat is voor mij lang geleden, gesolliciteerd en proeven gaan afleggen, uh, gesprekken gehad. Uh, en dat heeft op een of andere manier mij een duwtje gegeven. Van, het, was, het was echt onzeker van wat ik, wat ik ging doen. Om te beginnen, wat voor baan had je op dat moment, toen je ik, ging solliciteren? Uh, ik werkte bij agentschap voor Natuur en bos bij de Vlaamse overheid. want dat was een tijdelijk... Ik was naartoe gegaan. Ik wist dat is iets tijdelijks. Dus ik moest iets nieuws vinden op een, op een kleine, in een kleine tijdspanne. En ik, ik denk dat ik dat helemaal onderschat. Dat ik, onderschat dat ook. Dat jij dus en, eigenlijk een beetje je grond onder de voeten ja, voelde verdwijnen. Ja, ja. Daar heeft het mee te maken. Ik denk ook dan gewoon door ouder te worden... En ook, dat is ook toeval. Het laatste jaar hoor je verhalen van, van vrienden. Mensen die je kent die ziek worden. Hmm. Dus zo... Het, uh, als je twintig bent, uh, is, is, yeah. heb je nog een heel lang leven en alles... Maar ja, je ja, of had, 30 bij twintig heb je ook twijfelt. Je had je bedoel het over 40. Het is een. Het mee te maken van in ene keer besef ik van. oeh, het is allemaal zo precair. Het is, uh... van, vanaf je, je nulde leef je naar je 40 toe. En vanaf je 40ste leef je naar de ja. dood toe. Ja, ja. dat is de, ongeveer de indeling, zeggen ze ja. tegenwoordig. Dus jij voelde dat naken. Je voelde de hete adem in je nek. Ja, of, of gewoon hoe rap dat kan veranderen. Dat je. En dat ik ook voelde hoe dat, dat vreed aan, aan je zelfvertrouwen. Aan, um. ja. Dus onzekerheden en twijfels, was een, daar zat ik helemaal in eigenlijk. Mm -hmm. Plus, wat, en dan is, het is ook een, een, een totaal andere ding dan mee, dat ervoor gezorgd heeft dat ik dan onzekerheden aan al die titeltjes heb gegeven. Ik, vond dat, dat had, ook, ik had hier en daar ook andere titels voor die groepjes gedichten. En ik, ik zag, als ik die titel verander in onzekerheden... veranderden ook die gedichten. <laughs> en ik, ja, ik vond dat dan wordt alles misschien een beetje vager. Hè. Is wat er dan staat wel, ja. wel juist? Of, uh, wat zou ja. jij nou, uh, Paul Bogart, een, een grote gebeur, gebeurtenis noemen in jouw leven? Wat is een grote gebeurtenis geweest? Ja, ik... Het cliché kan niet, dat is de geboorte van, van onze kinderen. En noem, noem nog eens zo'n gebeurtenis op. Uh, het... Uh... Het vinden van de juiste partner... en vooral het ontdekken dat dat de echte juiste blijkt te zijn. Dat lijkt mij ook... Dat is iets waar, daar kan ik niet een datum op plakken... maar dat is iets wat, wat ik besef en wat ik waardeer. Kun je, kun je de situatie nog terughalen waarin dat besef daagde? Um, ja, dat, dat, dat is iets wat heel langzaam uh, groeit. Um, Hoe heet zij? Helene. Ja. Waar was het? Um, in Leuven bij de, bij de. of eigenlijk in de. Ik heb heel veel vrijwilligers, vrijwilligerswerk gedaan bij de Nationale Scouts in Vlaanderen. En ik zat daar in, in allerhande groepjes en redactiecomité's en zij zat daar ook. Hoe zag ze het eruit? Uh, ze zat een vlecht toen. Wat voor kleur? <laughs> Wat voor kleur. Uh, geel. Ja, een beetje raar, ze heeft een rare kleur. Een beetje bruin geel. Hm. Wat voor soort kleren, kleren droeg ze? Um, de kleren uit de jaren negentig. Dat waren... <laughs> nee, wat, wat waren dat dan voor kleren? Um, brede truien. Um, ja, ook een... ze vergeeft me nooit als niet waar. Die, ik herinner me een soort salopet. Een wat? Uh, het, uh, jullie noemen dat een, een tuinbroek. Zoiets, <laughs> zoiets. Ja, daar word je gek van. Ja... Um, ja. Ik vraag ernaar... Uh, ja, waarom? Om Omdat om, ja, om, om, om, om natuurlijk um, dat het cliché is. He, van, ja, als dat uh, ontstaat, die dan gaat een mens dichten. Dat is natuurlijk waar het altijd maar weer door Jan en alle mannen terug wordt gebracht. Dus Werkt het bij jou dus ook Het is net ook niet zo? omgekeerd. Als het niet lukt dat mensen dan beginnen dichten. Liefdesvertreïten. Mm. En verlangen bijvoorbeeld. Ja. Er, hoe werkt het bij jou schakel tussen dit soort belangrijke momenten in je leven en, en de poëzie? Wel eigenlijk zijn die dus ik heb die gedicht geschreven en dat is van mij en niemand, alleen dus daar ga ik vanuit, niemand anders kan deze gedichten uh, schrijven. Ja. Um, want het is wel interessant, want dus ik heb ik heb ook deze bundel aan niemand laten lezen en ook niet aan Helene. Nee. Uh, ik wil dat ook niet als ik bezig ben en iets wat niet af is dat andere mensen daarover mijn schouder komen meelezen. Dus ze heeft hem pas gelezen als hij, als hij druk druk en kwam. alles. Heeft. Ja. Ja. En uh, vo daaraan voorafgaand toen ik daarmee bezig was, ik, soms moest ik drie dagen weg om, om mij eens te kunnen concentreren. En dan zei ze, al lachend van ja, waar, waar gaat het allemaal over, man en vrouw? Ons verlangen gaat het over mij. En Alice kent mij wel. En, uh, dat is dus echt niet het geval. Hm. Dat is, dan merk ik nu ook. Die, die, Um, ik ga, ga daar een Ik ga daar een vraagteken bij zetten. Kun je mij een voorbeeld geven van, van een moment van tristesse in jouw leven? Ja, ja, wacht hè. Um, ja, ik. Het probleem is, ik schiet nu allemaal dingen door mijn hoofd die zo, soms ook zo banaal zijn. Door er eens een? En op psychie denk ik, uh, ja, uit mijn jeugd, de dood van een kat, zoiets. <laughs> <laughs> uh, maar tristesse is ook zo'n... Een, uh, een volwassen bestaan? Tristesse. Ja, als, als iets... Ah, misschien had hij als iets niet lukt. zoiets. Wat is uh, bijvoorbeeld niet gelukt? Bijvoorbeeld meteen werk vinden, meteen niet werk vinden. Uh, maar ik noem dat dus geen tristesse. Dat is, ik noem dat dan um, nee, ik, ik stress, zei, stress of uh, ja, stress, tristesse. Ik, ja. Ik, ja, ik ga daar even aan krabbelen, omdat nogal wat recent is schrijven dat in jouw poëzie geen troost te vinden is. En dat alsof het lijkt dat je die ook niet wil bieden. Zo van, troost is er niet in het ondermaans. Um, ja, misschien. Van waar komt dat vraag ik me dan af? Misschien, ik heb in sommige bundels ook ja harde gedichten. Misschien dat wel waar. Um, Hartwand, wat zeg je daar dan in over ja, het, het tegengestelde van een mooi liefdesgedicht, met, met verwijten of. Uh, mm. um, boosheid. Ja, boosheid. En. Kapot. Ja, dingen die mislukken, die, um, het lelijke, het lelijke van de mensen ook. Uh, ja, en dan zeggen uh, die mensen die jouw werk analyseren: het is op het nihilistische af, alsof die man eigenlijk geen hoop heeft. Um, dat die zo verdreven? <laughs> maar dat is, ja, het is maar hij simpel. biedt u ons niet, zeggen zij. Ja, ja. Um. Hij is een hardhandig dichter, zei Rob Schouten, <toss> tegen ons. Ja, misschien wel. Nuchter misschien ook. Ja, dat, uh. dat, is, dat is ook een, een, een term. Rob, Dichte, Rob Schouten is natuurlijk zelf dichter en recensent. Um. Paul neemt uh, een standpunt in over hoe mensen met elkaar omgaan... en biedt hen eigenlijk geen illusies over de wereld. Ja, misschien dat wel waar. Uh, maar tegelijk... Uh, dus ik doorprik die illusies, maar ik gebruik ze ook. En, en ik, ik ben gewoon een gewone mens. Ik, ik, ik, ik uh, leef ook van illusie naar illusie, natuurlijk. Dus... Maar waarom moeten ze dan toch worden doorgeprikt door ja? um... Want voor heel veel mensen is dat waardoor ze zich door het bestaan kunnen slaan. Ja. Misschien om, om er dan des te meer van te genieten. Weet ik het. Want is, pak nu, stel nu die Dansende Fontein, dat is eigenlijk net hetzelfde. Je hebt de magie en de, mm -hmm. de illusie. Van, dat is iets, iets moois, dat is prachtig spektakel. En effectief in de bundel. Ik, ik heb het, dus er is ook een gedicht waar, ik nog, waar het nog protzeriger wordt. Waar ik probeer die fonteinen te omschrijven. En het is waar, want ik, had, ik heb het gedicht nog eigenlijk kunstmatiger gemaakt. En, en, uh, ik heb geprobeerd het lelijker, de uh, ja, ja, magie nee. er, eruit te halen. Ja, helemaal, het, helemaal eruit te rammen. Ja. Uh, en dan, dus dat, dan zelfs zo'n fontein die het ons nog een beetje zou bieden mag, ja. dan ook niet zijn? Nee. Uh, ja. Ja, daar dus, zit je een beetje vals bij te lachen. Maar waar, waar, waar, waarom wil je dat? dat? Dat je dus ons laat zien hoe kaal en hoe middelgeloos de wereld... Misschien heeft het, dat is misschien iets van mezelf, dat heeft met kijken te maken. Ik kijk graag, ik, ik analyseer graag, ik, ik zie iets en dan vraag, ja, begin ik daar rond te denken. Niet dat ik dan al, altijd op oplossingen en antwoorden vind, maar ja, ik vind het interessant. Waar werk je nu? Nu werk ik ook bij de Vlaamse overheid. Ja, en wat voor soort instantie? Uh, het is de Vlaamse Infolijn, die is een beetje wat. Postbus 51 bij jullie doet, maar wij hadden ons dan niet bezig met grote campagnes, maar overheidsinformatie vertalen uh, naar de burger ja. um, op een website en callcenter. En dat is informatie die in principe uh, het bestaan van mensen zou moeten vergemakkelijken. Ja. En dat is natuurlijk interessant, dat, dat de man, man die in zijn poëzie de hele tijd die wereld aan het afbreken is, werkt bij een instantie die aan de Belgen uitlegt, kijk, als u nou dat en dat doet, komt het goed met uw krijgt leven. U, of dan krijgt u die subsidie, Ja. ja. Ja, dat is. Ik heb twee levens. Hè. Ik, uh, ik werk gewoon. In, toen ik pas begon te dichten, was dat ook. Toen uh, werkte ik voor de, de krant Wat Dat is een, een krant in heel eenvoudig Nederlands. Voor, voor volwassenen. Wat Liefd heet die. En wij vertaalden dus de dingen die in de kranten stonden in eenvoudiger uh, artikels, in artikels in heel eenvoudig Nederlands. Wat heel belangrijk is dat dat gebeurt, want voor mensen, analfabeten, of mensen die niet, niet goed kunnen leren, ja. niet, niet goed kunnen lezen en schrijven, is er ook nood aan, aan volwassen, aan teksten die, die over volwassen onderwerpen. En wat we daar deden, was dus ook formeel taalgebruik van, van de overheid, of, van, of, of moeilijke woorden, wegpoetsen en, en vereenvoudigen. En... Ik heb dat toen ook gedaan. Dingen die ik dan schrapte uh, op het werk, gebruikte ik dan uh, in ja. de bundel. Juist het omgekeerde. Ja, dat, uh, dat, uh, dat is spelen met, met, met registers ook in verschillende soorten, soorten taal. Je hebt wel een tijdje in uh, de kunstenaarswereld gewerkt. Hè? Dus niet in die hele andere afdeling van het leven. Theater. Ja. Hoe beviel dat dan? Um, ik ben er eigenlijk ingerold, op het einde van mijn studies heb ik nog een, een jaar theaterwetenschappen gevolgd, omdat ik ook, ik, ik hou van theater en daaraan, ik heb, ik heb al die lessen gevolgd, maar ik heb, gevolgd, maar ik heb nooit examens daarover afgelegd. Um, en daar waren ook workshops aan gekoppeld en de studenten moesten een productie maken. En dat vond ik, vond ik heel leuk. En met een paar mensen uit die workshops hebben zijn we dan een, een, een theatergezelschap opgericht. Dat was heel gek, want we waren natuurlijk helemaal geen acteurs. Ook geen geschoold, zeker geen geschoolde acteurs. En wij maakten dus dingen die. Dat werd dan smalend dramaturgentheater genoemd. <laughs> waarom werd dat zo soort... genoemd? Omdat ze dan. ja, dat een. Dus, opgeblazen. Men, nee, nee, nee. Uh, ze zegt dat het een interessante tekst. of ze hebben daar een, een goede keuzes gemaakt. conceptueel, ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar eigenlijk. Ja, dus de haakjes toch, hoorden we altijd maar. Toch een beetje bellen blazen. Ja. Nee, ja, of, het, werd, het was gewoon niet goed gespeeld. Hè. Dat was dan zo de, de kritiek daarop. Um, en dan uh, Dus ik, wat ik het liefste deed, was die dingen verzinnen, die dingen maken, teksten vertalen. Maar het uh, spelen zelf? Spelen zelf. Op een bepaald moment besefte ik van. als we net op moesten van. Dit, dit, is, dit doe ik niet graag. Of dit is niet goed genoeg. Uh, de, dat is niet. Wat ik, allee, wat ik dan eigenlijk wil doen en dan. Um, ja, dus, laten we zeggen, het moment dat je dichter en tegelijkertijd ook in de artistieke wereld werkte, dat werk dat was een combinatie die niet, niet goed uitpakte voor jou. Jawel, want toen schreef ik ook al gedichten, maar ik was toen nog zo. Ik had nog geen eerste. De benul was nog niet uit. Nee, maar het beviel ja. toch niet in die, het werken in die artistieke wereld als werk? Jawel, dat beviel mij wel. Oh, dat is interessant. Ik, want ik, heb ik, hou, van ik, ik hou van kunst. Van, maar waarom van, ben je daar dan niet werkzaam in, in geworden... En, en zit je bij zo'n suffe Belgische instantie... die mensen keurige info verschaft? Ja, Hoe, dat is omdat ik dan per toeval bij, bij, bij, bij wat blieft kom beginnen werken. En dan, ja, dan leer je dingen en dan denk je, ja, ook leuk. Ja. En als iemand dan zegt, maar, maar Paul, dat is toch zonde... als je zo'n talent hebt om dan 40 uur in de week... Uh, dat te voorspelen bij zo'n club, uh, de, de, he, die, ja, die woordjes nee, in de goede volgorde zetten, ja, kunnen veel doe mensen. Ik ook graag, ik doe het ook graag. En voor, voor alle eerlijkheid moet ik ook zeggen: ik heb een paar jaar, dankzij het Vlaams Fonds voor de Letteren, ook halftijds kunnen werken. Dus nu werk ik weer voltijd, maar ik heb eigenlijk jarenlang uh, die voorgebundeld en, en deze ook is deels tot stand gekomen in tijd die ik heb voor mezelf kunnen vrijmaken door, die, door het Fonds voor de Letteren. Ja. Dus. Uh, maar zelf als ik dan niet dat niet, niet zou gekregen hebben, zou ik ook geschreven. Die twee dingen, ja, die, die zijn te combineren. Ik vind dat, en ik vind voor mezelf is, denk, ik, denk niet dat het voor mij goed zou zijn om voltijds met die poëzie bezig te zijn. Nee. Want hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Er, er is een computer waarop je schrijft. Ja, ja, niet, niet met een pen of iets dergelijks. Nee. Hoe... Hoe verloopt die gang naar de computer? Wanneer bijvoorbeeld gaat dat gebeuren? Well, dus, ik zei het net, ik heb vier kinderen. Dus de laatste jaren was dat echt... Op uh, de dagen dat ik thuis was, op donderdagmorgen... Want woensdag was ik ook thuis, maar dat was altijd moeilijker. Donderdagmorgen moest ik zo snel mogelijk uh, naar boven. Want om drie uur was de school dan weer uit. Dus dan had ik een slot waarin ik dingen kon doen. En dat is heel, dat is heel vreemd, omdat dat, dat, zo werkte het natuurlijk niet... Uh, en soms uh, ging dat wel, was ik om tien uur uh, flink bezig. En eigenlijk, van zodra ik de tijd uit het oog verloor, mm -hmm. was dat een goed teken. Maar soms lukte het niet. Of soms, dat herinner ik me ook heel vaak, was het net om twee uur dat ik dan zag van... Ah, oh, ik moet stoppen... Uh, mm -hmm. Dus, maar dat is een luxe probleem. Oké, okay, dus probleem. je gaat naar boven. Ja. Het is tien uur. koffie bij je? Of? Ja, een eerste krant lezen en misschien ook mails checken. Uitstel gedrag natuurlijk. En, en dan is dat scherm leeg. En hoe komt daar poëzie op? Um, ja, zoals ik... ik, ik meestal ik, zijn er al dingen dus. Hè. Heb, ik, heb ik drie, drie regels... Um, en dan begin ik aan te werken. En soms denk ik van, nee, dit, dit. ik raak er niet meer verder. Dan pak ik iets anders waar ik aan bezig ben. Meestal denk ik, van zodra lees ik... Dat heb ik heel dikwijls gedaan. Ik lees, begin met te lezen wat ik al heb. Om zo'n beetje... Ja, om daar controle op te blijven houden. Mm. En dan denk ik van, nu ga ik dat verder uitwerken. En als het lukt, dan ga ik daarin verder. En ik, ja, ik, ik zeg, ik, ik lees dingen omdat ik ook heel veel dingen laat liggen. Dus ik maak iets, ik denk dat dat af is. En dan kijk ik er drie maanden niet naar... Als ik dan opnieuw kijk, die illusie heb ik dan toch dat ik daar met een blik, frisse blik van de lezer naar kan kijken. Dat is ook zo, omdat ik, dat ik weet, ik heb een gedicht, gedicht geschreven mm -hmm. en dat ik het niet meer weet wat het precies is. Dat ik er, en dat is dus heerlijk als dichter, omdat ik dan kan... Ja, dan kan ik een nieuwe... Ja, kan ik het met andere ogen bekijken en kan ik het weer is het beter af te maken. Doen? Er is een bepaald moment waar, waarop ik weet van, het is af. Uh, maar er zijn, er zijn ook echt... heel veel momenten waarop ik weet van... Die negen regels zijn af, maar die drie nog niet. En dat ik gewoon niet weet. Ik weet dat het niet goed is, maar ik weet niet hoe dat ik het moet oplossen. En daar is tijd dan altijd, mijn redding. Ja. Als ik lang genoeg wacht, dan komt het in orde. Van WF Hermans is bekend dat als er een herdruk kwam van een roman... dan ging hij er weer helemaal doorheen en verplaatste die ook woorden. Hij deed soms aan de interpunctie het een en ander. Dus het was nooit af in de 100% zin van het woord. En hoe, is, hoe, is, hoe af is bij jou af? Dan is het echt af, denk ik. Het, is ook omdat, omdat het verschijnt zo mondjesmaat en ik heb er al zo lang op gekouwd... en het heeft al een keer uh, opzij gelegen. Eén keer dat het in de bundel is, ben ik meestal... hier en daar, als ik dingen herlees, zou ik nog een comma of een woord veranderen. Maar of, mm. Eigenlijk kan ik zeggen, van, dat is dan af. En... Doe eens een favoriet gedicht uit, uit deze bundel, Ons Verlangen. Wat, wat, wat, wat, wat is het gedicht dat door dat woord wordt opgeroepen? Uh, ja, ons verlangen. Je kan het op alles toepassen. Hè? Dus ik, kan eigenlijk, ik zou zo kunnen lukken raken ja, Maar nemen. jij zult toch wel gedichten hebben ja. die uh, misschien net iets meer zeggen. Wel, waar je een misschien... wat krachtigere verhouding mee hebt dan met anderen. Of een gedicht dat, dat, waar ik zelf wat verbaasd van was. Of, of het is iets anders dan wat ik. Uh, uh, ik heb namelijk. Het was misschien ook uit wanhoop op een bepaald moment. van ik, ik wil ook eens iets anders proberen. Het liedje van Ken je Jan de Mosselman? Ken je Jan, ja, een Jan de Mosselman? Maar, het ja, lied. Hij het nee. Het komt waarschijnlijk, had ik het gehoord op een andere kindercd, in de wagen, waar onze, onze meisjes nu naar luisteren. En iets in, dit, in dat lied uh, fascineert mij, namelijk die verdubbeling. Dus Ken je Jan, popom, een bepaald moment, samen kennen wij de Mosselman. Dat en dan worden ja, die, ja. dus het is een inhoudelijke verdubbeling. Wij zijn nu samen ook die, die lettergrepen verdubbelen. En dat was iets, ik zeg van... En ik heb een gedicht geschreven dat precies daarop past, um, en dat is ook een ander soort gedicht geworden omdat veel, ik moest heel veel schrappen en lettergrepen wegkrijgen om het in dat ritme. Maar ik ga niet zingen, hè, ja. ik ga het gewoon lezen. Okay. Wat is dat? Hoor jij dat ook? De drillboor weer, de drillboor die de oase penetreert met foute animatie. Nu hoor ik de slijpschijf ook. Ze haalt mooi uit en schittert zo dat wij nu al weten wie er hier straks CEO wordt. Samen steken wij de grote schop door gruis met glas. Uit angst of niet. Samen voelen wij de hongerklop zich door het netwerk knagen. Die dubbele drillboor was ook heel mooi. Ja. Mag ik er gewoon eens één een alleen pakken om te horen wat daar de woordingsverzien is van is? Deze vond ik heel leuk met die mosselman uit Scheveningen. Bijvoorbeeld uh, gedicht 37. Misschien eerst voordragen en dan, en dan vertellen waar het vandaan is gekomen. Te veel energie gaat naar het onderdrukken van storingen. Nu, ik wil, is het, ik moet, genoeg, ik probeer hier. Maar wat bereik je met roepen? Wat sh -sh in de gang en gelach in de verte? En dan ben ik alleen... ...en blijkt een dikke Norse kickforce mijn hart van binnenuit te barricaderen. Het duurt een halve dag voordat de stank van de schuiftrompetten in mijn hoofd zich heeft gehalveerd. Dus reken zeker een dag voordat mijn leven en werk met al mijn antennes kan worden hervat. En, en wat was de voentgroebe? Waar heb je het uh, vandaag gespit? Uh, het is heel eenvoudig. Het was de, de situatie zelf toen ik aan het schrijven was, namelijk lawaai. <lacht> Um, en bepaald soms doort me dat helemaal niet. En soms begin je daarop te focussen en dan, dan word je gek. Van, wat dood. voor soort was dat? Van de he? kinderen, denk ik, hier ja. ook. Ja. Um, um, maar daar net ook, die slijpschijven, dat was ook zoiets. Uh, te veel energie gaat naar het onderdrukken van ja. storingen. En wat ik dan gedaan heb, is van oké, okay, ik, ik, ik, ik, ik erger mij. Ik, ik ga het gebruiken. Um, wat ik hoor en, en, en, en er iets mee doen. En ik heb eigenlijk beschreven wat er... Dus je zat daar achter die computer en er werd geschreeuwd en, ja. en je realiseerde... Je. ik besteed te veel energie in dit leven aan het onderdrukken van die ellende daar beneden. Ja. En, en dat was dus eigenlijk ook wel een mooie beginstroof. Ja, ja zo, zo werkt het soms. Dus dit is heel eenvoudig, op een heel eenvoudige manier tot stand gekomen. Um, ik, ik wil ja. natuurlijk ook nog even een antwoord van jou op de buitengewoon simpele vraag... waartoe de dichter eigenlijk op aarde is... Oeh, waartoe is, waar, is het dichter op aarde? Als ik, ik ben op aarde, of ik ben als dichter op de aarde omdat om ik graag met de taal speel. Ik, ik hou ervan om iets, om iets te maken, iets te creëren wat, wat er niet bestond. En na twee jaar heb ik, heb, ik, heb ik wel zoveel gedichten die bestaan en waar ik. Uh, dus ik doe het graag. Dat dus, is voor jou, dat, dat is, is voor jou. Gelijk, ja, ja, voor de lezer. Misschien een beetje gek, maar misschien is het toch. Uh, Allee, ik ben ook lezer natuurlijk, hè. Van waarom lees ik dan graag poëzie? Omdat het um, dingen um, doet verschuiven, denk ik. Dingen waar we, die we aannemen van zo is het, um, dat weten we, of daar zijn we zeker van, mm -hmm. dat, dat dat in poëzie kan verschuiven. Ik, ik had In het eindexamenjaar van de HAVO had ik een agenda, zoals ieder, ieder kind. En er stond op de voorkant een gedicht van Herman Hesse. Dat heb ik elke dag gezien, dus dat ging nog steeds uit mijn hoofd. Zeldzaam um, im nebel zu wandern. Einzaam is jeder Busch und Stein. Keiner ziet den anderen. Jeder is allein. Nou, dat was natuurlijk wel het schmerz van een van een Het van is, ja, is ook niet hard en uh, illusie doorprikkend. Ja, ja, toch? ja, Paul, dat is zo. Dat is zo dat is, <laughs> natuurlijk is dat zo. En, en ook uh, jezelf wentelen hè, in, in verdriet. Voor, voor mij was hersen er uiteindelijk om mij te troosten. Ja. En, en dat hoor ik dus echt niet hè, bij jou. Ja, maar, maar misschien hè, door. Um... Als, als je van die harde dingen leest die illusies doorprikken, kan dat effectief ook troost bieden. Omdat iedereen heeft dat gevoel wel eens. En dat, dat je dat dan toch herkent. Dus misschien is, is, is een functie van, van poëzie ook ja, troost bieden. Maar dan inderdaad. Het is een soort bijverschijnsel. Niet op, bijverschijnsel ja, niet dan op die mee. sentimentele manier van nee. Essen dus, maar eigenlijk juist door te tonen: zo hard is het. Ja, misschien. Ja, of, ja. Ja. of zo onduidelijk is het. Of, uh, ja. Zo gecompliceerd. Ook. Ja. Um, zullen we er nog eentje doen? Gewoon uh, à provies. Ik sla hem open en jij, jij doet hem en ligt hem toe. Ja. 29. In de grote geïllustreerde encyclopedie van de elementaire beleefdheid... staat nergens dat men enthousiasme moet veken voor lintant lintdansressen of hun lichamen waarover hun voormalige coach zich een broer te scrolt. Niets wijst op een verplichting tot het groeten van figuren die niet honderd procent zeker zijn over wie hen aanspreekt. Nergens staat dat men op een zonnige dag aandachtig moet luisteren naar een uiteenzetting die een muur is van vroek of dat men begrip moet opbrengen voor artiesten die opfladderen omdat ze niet door kunnen naar de live show. Dit noopt mij toch tot het stellen van de verboden vraag. Nee, nee. Uh, ja, uh, dat mag niet van jou, mag überhaupt niet van dichters, maar waar gaat dit over? Uh, over uh, beleefdheid. In hoeverre. Uh, ik ben iemand die probeert beleefd te zijn en, en beleefdheid is belangrijk. Mm -hmm. Maar waar ligt die grens? Dus ik heb hier een imaginair boek uitgevonden. Er is een encyclopedie waar alles in staat over beleefdheid. De elementaire beleefdheid. Ja, de elementaire beleefdheid zelfs. Um, maar toch, en enthousiasme veken. Uh, iedereen doet het, toch? Ja. En wanneer wel, en wanneer niet. En het is... Uh... Ja, het is een soort opsomming van allemaal dingen... die, die mensen als ze een beetje een sociaal leven hebben tegengekomen. En waarvan je denkt, uh, ja, is dat nou eigenlijk wel zo goed om dat te doen? Ja, of... of uh, Enthousiast en ook, ik, ik, ik, het is onduidelijk voor de lezer of ik dat dan wel doe of niet doe. He, gebruik ik uh, deze tekst om te zeggen van... kijk, het staat, het staat niet in die encyclopedie, dus ik doe het niet. Of, ik doe het wel, maar waarom? Het staat er eigenlijk niet in. He, dus, uh, ja, in hoeverre... Het heeft zeker te maken met in hoeverre dat iemand zich aanpast... aan sociale omgangsnormen. Uh, wetende, als je dan, als je dan als je altijd jezelf zou volgen... altijd eerlijk zou zijn, nooit liegen of faken... Mm -hmm. dan uh, wordt je flirt. Er is één zin in het boek die ik wel heel goed begrijp. hoor. Er staat hier, het is ongelooflijk, dubbele punt. Ik krijg zoveel lof van vrouwen... <laughs> daar kon ik wel wat mee, Paul. Dat was echt een wel zeer begrijpelijke zin van jouw hand, vond ik. Ja, dat is nu ongelooflijk pijnlijk. Maar weet, want ik kan het wel verklappen, dat heb ik dus niet zelf geschreven. Wie wel dan? Dat komt uit een mail van een vriend, een dichter. Ja. En die had mij een, een mail gestuurd. Hij maakt nog altijd. Bart Meuleman heet. Hij maakt nog altijd theatervoorstelling. Ik was ja. naar iets gaan kijken. Ik had hem gemaild. van. Ik vond het, ik vond het fantastisch. Ik vond het goed. Um, en hij heeft gewoon stuurde een mail terug waar ik plots een gedicht in zag oplichten. En ik heb eigenlijk een beetje, geknipt, ge... Allee, en een beetje geordend en het gedicht was dat. Voilà. Ik wil nog een laatste blik op je papiertje. Mag ik nog even zeggen? <lacht> ja, dat, dat rode papiertje. Stopt. Daar staat hier grammatica. Waarom staat dat daar? Ik... Dus dat hoort in dat lijstje van waar haal ik inspiratie vandaan. En als ik echt wanhopig ben, dan sla ik de algemene Nederlandse spraak in ja. En dat staat vol voorbeeldzinnen. En ik heb dat altijd graag gedaan. Omdat, dus je leest, je leest een voorbeeldzin, een van die klopt of een die niet klopt. En, en je kan er altijd een context bij verzinnen. Dus ik, ik lees dat graag. En dan soms kom ik op... Uh, bijvoorbeeld, er was ergens... Het ging over, over taaltips misschien ook. Van, mm. uh, onder andere zoals bijvoorbeeld. Zoiets dat ja, ja, in, in, in, mooi. Onder andere zoals bijvoorbeeld... Ja, dat je dan niet ineens in één moet gebruiken. En dan gebruik je dan net wel... Dat, dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren als jij het citaat op de tegel zet. Denk er even over na. Je hebt daar nog een klein minuutje voor. Ik meld ondertussen dat na achter het programma twee dingen te beluisteren is. En Margreet Reintjes die blikt vanavond terug op de tijd van de boringen... gewoon naar gas in de tijd, aardgas. Slochteren, daar spreken we over. Dat leveren een hoop geld op. Ze praat met iemand wiens huis naast de plek van de eerste boringen stond... en met gepensioneerden die na hun pensioen niet voor rust kozen... maar een restaurant begonnen. Paul, eh, afsluitend jouw citaat voor de tegel van kunststof. Ik ga eh, drie woorden nemen... die heel lang op de welkomsttekst welkomst van mijn Nokia 3310 hebben gestaan. En ze luiden? Los, los, los. <lacht> Mooi. <laughs> U luistert naar Paul Bogart, naar kunststof en wij zijn er morgenavond weer. Tot dan. Dank meneer Bogaard. Dit was aflevering 2690. Morgen live vanuit de studio's van Radio Hoorier op Curaçao. Een speciale uitzending over Noordzee Jazz Curaçao. Tot dan. Radio 1. Hey. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Auteur K. Schippers. vertrok naar Brussel om een boek te schrijven over en met filmmakers.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 Dit is Radio 1.